Kort nog eens helemaal draaien. FX-twin en... ...window... ...likker. Dit is lokale Lom De omroep voor Gorle en Riel. Goedenavond. We hebben meteen een nieuwe niet op. Na nieuws van 7 uur. Het allerlaatste nieuws. Het allereerst. Erik van Vliet. Mijn naam is Erik van Vliet. En dit is het Regio Nieuws. Zekaria K. moet 15 jaar de cel in... ...voor een poging tot moord in Tilburg... ...voor wapenbezit en drugshandel. Zelf heeft hij ontkend, maar het gerechtshof in Zetelgenbos gelooft hem niet. De straf valt er stuk lager uit dan de eis van justitie. Die wilde namelijk dat hij zowat 20 jaar achter de tradies zou verdwijnen. De 49-jarige K wordt door justitie gezien als het kopstuk van een Tilburgs-Turkse drugsbende... die zich bezighoudt met hennephandel, afpersing en handel in synthetische drugs. Mocht je nou afgelopen pakjes avond weer sokken hebben gehad en koffiemokken, ...dan zijn er veel dingen die je ermee kunt doen. Je kunt ze bijvoorbeeld op Marktplaats gaan verkopen of op de verkooppagina op Facebook. Maar pas wel op dat de gever het cadeau niet ziet en ook niet lid is van dezelfde groep. Een alternatief is om de spullen naar de kringloopwinkel te brengen... ...waar je er ongetwijfeld iemand anders weer blij mee maakt. Je kunt er ook mee naar de ruilwinkel. Die zit in Rozendaal. Het is dus even rijden, maar dan kun je voor jouw cadeau wat je gehad hebt... iets anders krijgen wat je misschien wel leuk vindt. Zo is er ook een ruilwinkel in Tilburg-Zuid. De eigenaar van deze winkel zegt... ja, je krijgt allemaal wel eens een cadeautje wat je niet leuk vindt... of dat je erop uitgekeken bent. Nou, dan is dat de mogelijkheid om weer ons gewoon de boel te ruilen. Voor wat anders, in dezelfde waardecapaciteit. De meeste cadeautjes die na pakjesavond op Marktplaats werden aangeboden... Zijn geschiedenisboeken, Pokémon-kaarten, DVD's en CD's, sieraden en manchetknopen, gereedschap en heel veel spullen om te klussen. Tot zover het Regio Nieuws. Oké, okay, dankjewel Erik. Tot zometeen. Ja, en dan kijken wij nog even naar de... Verkeersinformatie. Precies. Ja, op dit moment, heel fijn... Geen files en ook geen werkzaamheden hier in Goorlen en rondom Goorlen. Uh, maar wel eerder vanavond. Ruim een uur vertraging tussen Breda en Tilburg. Het kwam door een ongeluk op de A58. Daar stond uh, maar liefst ruim 13 kilometer. Uh, de vertraging was meer dan een uur. De linker rijstrook was afgesloten. Die is inmiddels weer vrij. Dus je kunt daar weer lekker rustig doorrijden op weg naar huis. Ja, en dan zometeen... Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. Dit station, ja precies. Lokale Omroep zo zometeen drie uur lang. Een nieuwe. Het houdt niet op. Logradio, Logradio. 105.6 FM. De omroep voor Gorle en Riel. Voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokale omroep De omroep voor Goorle en Rio, Logradio. Wanna... Bij Logradio hoor je het laatste nieuws uit de regio. Laatste nieuws op Logradio en lokale omroep Goorle.nl. Gelden voor Helden, editie 2019. Van 19 tot en met 22 december. Op het Kloosterplein in Goorle. 10, 10, 9, 8, 7, 6.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 Juhu, vrolijk Pasen! Uh, oh nee, het uh, is pas Kerst. <laughs> Goede gozer die, die Maarten I just wanna say. I just wanna say. Merry Christmas baby to Mag weer. Ja, het mocht altijd al, maar. hè. Ja, jij ook. Merry Christmas to uh, Bruce Springsteen en de Eastern Band. Merry Christmas, baby. Een, uh, een Christmas standard. Het werd uh, geschreven door Lou Baxter en uh, Johnny Moore. Maar het werd voor de allereerste keer uitgebracht in uh, 1947. November 1947 door uh, Johnny Moore's Tree Blazers. Nou, dan weten we dat ook weer. Dames en heren, goede avond. Welkom, welkom bij een nieuwe het houdt niet op. Het is uh, 6 december 2019. 7 uur geweest en dan uh, mag ik deze knop weer indrukken waar ik ontzettend blij mee ben en dan hoor je. Ja, inderdaad, goedenavond. avond. Welkom bij een, een nieuwe. Het Houdt niet op. De allereerste van uh, december. Dat is wel het fijne aan uh, december. Hè? November, januari, We zijn altijd van die donkere maanden. Hè? In één keer gaat het licht uit, de klok wordt verzet en dan december. Och, dan worden alle lampjes opgehangen en dan in één keer, in één keer is het licht aan. Ja, dat is mooi. Ik hoop dat je gisteren een mooie Sinterklaasfeest hebt gehad. Hè. Het was natuurlijk pakjesavond uh, gisteravond. Nou, wij zelf deden er niet heel veel meer mee thuis. Maar... Hier in, de... in ieder geval in de logstudio had de Sinterklaasversiering nog. Maar ik denk dat het echt op, precies op tijd dit jaar uh, ja, dat hij die, dat die weer vertrekt zit. Want volgens mij duurt het niet heel lang meer of uh, die uh, ja, inpakpapier hier achter mij uh, die valt van de muur, denk ik. Het is uh, nou in ieder geval uh, vanavond 8 graden in het oosten en zo'n 10 graden in het westen. Het kan ook af en toe regenen. Halverwege de avond neemt de neerslag toe en trekken er enkele stevige bijen over het land. En daarbij kan ook uh, onweer voorkomen. En uh, voor een bedrag van 2,1 miljoen euro wordt de gemeente Tilburg eigenaar van de locatie van Intratuin aan de Stappenhoorweg. goorweg De is uh, die voor door te verkopen aan onderwijsgroep Tilburg. Die opleidingen van elders in de stad hierheen wil halen. De exploitant van Intratuin die verhuist naar Landschap de Groene Kamer. Met de, de grondeigenaar van dit landgoed bij de Bredaarse Weg is althans al een principeovereenkomst bereikt over verplaatsing. Tot het zover is, huurt de exploitant het huidige terrein en opstallen van de gemeente. De deal is in lijn met het koersdocument Stappengoor, waarin de gemeente met partijen een toekomstvisie voor het gebied heeft vastgelegd. En, oh ja, nog meer nieuws. Uh, Tilburg gaat instappen. Uh, ja, met statiegeld invoeren voor alle evenementen in de stad. Volgend jaar al, dan worden duurzame be be bekers verplicht voor alle afgesloten evenementen. Feesten dus met een, een hekker omheen, zoals het Tilburg zingt. Uh, ja, en, en het festival van het levenslied. Nou, de gemeenteraad die nam in uh, juli jongstleden aan motie aan om uh, in 2020 bij grote evenementen tenminste voor bekers en glazen een statiegeldsysteem verplicht te stellen. Uh, vanaf 2025 zou dat dan voor alle evenementen het geval zijn. Maar uh, ja, dat eerste blijkt nog niet heel haalbaar. Zo blijkt uit een brief van wethouder Dols van het CDA, van evenementen aan de gemeenteraad organisatoren van grote evenementen vonden dat ze te weinig tijd hadden gehad vooral voor carnaval, ze hikten op tegen de hoge kosten, bleken niet overtuigd dat het tot minder afval leidt en dronnen aan op maatwerk dus ja, dit krijgt nog een staartje en oh ja de nieuwe attractie van de Efteling, die is vanmiddag geopend, het heet Fabula Ja, de eerste voorstelling die kreeg een een luid applaus, hè. Het, gaat om, het gaat hier om een film, een nieuwe, nieuwe film. Luid applaus van het uh, toegestroomde publiek. Fans vonden de nieuwe 4D-film leuker dan zijn voorganger. De Pandadroom. Ja, maar die kan ik ook Droom inmiddels. Die heb ik zo vaak gezien. Uh, want die was een beetje zielig. En fabule, Fabula, daar is dus uh, helemaal niks zieligs aan. Al dus uh, een willekeurige bezoeker. Nou. Ik zal verder voor de rest, voor ik heb het verhaal niet gezien. Het staat hier volgens mij wel, maar... Ik zal niks verklappen. Nog meer Efteling nieuws, even heel snel dan. Uh, want de Efteling gaat het huisje van vrouw Holle dit jaar helemaal slopen. Ja, maandag dan begint het onderhoud waarbij het huisje compleet afgebroken wordt. En Na de vorstperiode dan wordt een uh, nieuwe woning opgebouwd met behulp van moderne technieken, zo stelt het attractiepark. Uh, vrouw Holle is een van de sprookjes van uh, de geboerders Grim. Het oude, uh, oude vrouwtje schudt haar kussens op en laat het daarmee sneeuwen. In uh, de Efteling werd het verhaal vanaf 1952 vertoond in een oude put. En uh, pas in 2006 verscheen vrouw Holle in het bovenste raampje van het, uh, van het huis. Dat huisje is in uh, 1945 gebouwd, nog voor de opening van het park. En de eerste jaren woonde er een gezin in en daarna werd het onder meer gebruikt als souvenirwinkel en sprookjesmuseum. Dus mevrouw Holle binnenkort in een nieuw jasje. Mocht ook wel hè, oud takkenwijf. Zo, nou. Oh, dat heb ik niet gezegd hoor, nee, dat heb ik niet gezegd, dat heb ik niet gezegd. Ja, en dan. Vraag nu je verzoekplaat aan. Want wij zijn, zijn er voor, voor jou. jou. Ja, precies. Wij zijn er voor jou. Wat wil je horen? Waar heb jij zin in op deze vrijdagavond? De allereerste editie van het Houdt Niet Op in december. Ja, het mag uh, gewoon weer uh, zoals iedere week alles van alles zijn, hè. Van alles wat. Waar heb jij zin in? Laat je favoriete liedje achter. Doe je heel simpel. Heel makkelijk. Even bellen via 013 413 1344 of via facebook.com slash Maartenlog. En het mag dus echt van alles zijn. Het is vrijdagavond. Alles kan. Alles mag. Anything goes. Waar heb jij zin in? 013 413 of via facebook.com slash Maartenlog. Maar onthoud wel... Heel goorlijk en heel riel, heel veel heel de omgeving, hè, er zijn heel wat luisteraars bij elkaar, die gaan jouw plaat ten gehore nemen. Dus denk er goed over na. Welke plaat wil je horen op jouw vrijdagavond? Facebook.com slash dit is Jet. One, two, three, hand with me,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 We're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 Nee, ik denk het niet, nee. Oh, dat toch wel. Nieuwe zin van t Impala, It Might Be Time. En daarvoor Jet and Are You Gonna Be My Girl. Laten we het even hebben over de skatehemel. Ja, de skatehemel, die ligt namelijk weer in Tilburg. Aankomend jaar dan wordt het NS Skateboarden in de Tilburgse Koepelhal gereden. Het NS Skateboarden. Uh, moet dat, dat niet N NK zijn? N NK Skateboarden, lijkt me wel. Uh, enerzijds een grote eer, anderzijds een uitdaging. Want, met opzicht uh, ja, op de Olympische Spelen zijn de eisen nog strenger. De skaters die worden daar straks zelf aan, uh, zelfs aan dopingcontroles onderworpen. Dus kijk, uh, skateboarden staat voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen. Volgend jaar in, uh, in Tokio. Tokyo. Uh, die beslissing gaat door uh, tot in de Tilburgse Koepelhal. Daar wordt eind maart een unieke baan voor de skateboarders uit de grond gestampt. Die uh, extra speciaal wordt. Ladybird uh, Skatepark, onderdeel van de Hall of Fame, is wederom het toneel van het NK skaten. Net als in 2012, 2013 en 2016. laatste keer uh, hebben we voor het eerst een onafhankelijke baan gebouwd. Zo uh, zegt Amy Colmes, Zij is uh, chef skatepark. Hey, weet u even. waar ik ben? Ik ben een chef skatepark. Hoewel er in de spoorzone al een skatepark ligt, werd er in de Koepenhal een tijdelijke parcours met, uh, uh, of parcours, uh, met tribunes opgebouwd. Daar werd dan heel enthousiast op gereageerd. En uh, nou, voor het eerst dus doen ze nu weer een NK. Een, een en waarom is, zijn mensen daar nou zo enthousiast over, hè? over dat skateboarden? Nou omdat uh, nou, bijvoorbeeld zelfs in al uh, zijn tijdelijkheid een erg goede baan was, uh, bijvoorbeeld bij daar, uh, bij die Hall Fame. Uh, zo, was het uh, zo was het parcours van, voor alle deelnemers van het NK helemaal nieuw. En hadden de skaters die normaal bij uh, ja, Ladybird over de vloer komen geen thuisvoordeel. Het bouwen van een aparte baan alleen voor het NK was nog nooit eerder gedaan. Dus ja. In maart komt dus nu een nieuwe baan, dan gaan ze die maken, die nog uitdagender is. En de eisen zijn dus ook veel strenger, omdat skaters nog kwalificatiepunten kunnen pakken voor die Olympische Spelen. Nou, we houden het in de gaten. Het NK-skaten komt dus net erg terug. Mooi, mooi, mooi. Ja, en dan? Een Weekendplaat. En uh, ja, dat uh, mocht echt wel, wel werkelijk waar van alles zijn. Sowieso kun je tot tien uur vanavond nog je favoriete plaat aanvragen. En dat mag ook gewoon een kerstplaat zijn. Hè. Ja, het is 6 december. Uh, Sinterklaas die is alweer terug naar Spanje. Kerstboom erin, dus mag ook een kerstplaat zijn. Piet, die uh, wil iets van Elton John horen. Hij heeft zijn biografie gelezen en uh, hij is echt uh, fantastisch. Rock.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 alles en uh, Everything I Wanted. Daarvoor kwakadaanwak uh, van uh, Elton John. Pieter die vroeg hem aan. Pieter die heeft inmiddels ook uh, zijn autobiografie gelezen. Uh, Elton John Me, zo heet hij. Of ja, vertaald ik heet hij uh, hier in Nederland. En hij zegt mooie, mooie biografie. Ja Pieter, ik wil hem, uh, ik wil hem zelf ook nog wel uh, lezen. Dus uh, misschien dat ik hem je mag lezen. Dit is een weekend. Wacht dus weer, weer, weer bericht. Ja, en het lijkt erop dat uh, Elton John niet meer van plan is om om naar Nederland te komen. In de najaar van 2020 dan, uh, doet de Sanne opnieuw Europa aan... met een tweede ronde van zijn afscheidstournee Farewell Yellow Brick Road. Maar vooralsnog zit een concert in Nederland dus nog niet in de planning. Nou, oké, okay, we houden het in de gaten. Um, ja, het weer dan. Het wacht is dus weer bericht. Wat uh, wordt het de komende dagen? Nou, morgen dan zijn er veel stapelwolken met hooguit tussendoor een beetje zon. Alleen in Zeeland uh, kan de zon iets vaker doorbreken. Op verschillende plaatsen is het droog, maar komen ook een paar lichte buien voor. Er staat een matige zuidwesten-tot-westenwind aan de kust. Uh, en, uh, of, nee, en aan de kust is de wind vrij krachtig. Met uh, 7 tot 9 graden is het prima weer om buiten te zijn. Ook als je een aan het sportveld staat. In de middag stijgt de temperatuur naar 9 à 10 graden. Ook dan zijn er veel wolkenvelden met vooral in Zeeland en aan de Noordkust kans op wat zon. Uh, kans op een bui neemt af op veel plaatsen. Wordt het uh, een droge middag. Noordoosten en Oosten maken kans op een lichte bui. De wind blijft overwegend matig en zuidwestelijk. In de avond kan nog een enkel buitje voorkomen, maar later op de avond is het tijdelijk droog. En naast de wolkenvelden zijn er ook enkele opklarenen. Temperatuur daalt naar 7 tot 8 graden. En in de nacht naar zondag raakt het geheel bewolkt en stijgt in het hele land de kans op lichte regen. Zondag dan, dan is het onstuimig en nat. In het hele land zijn perioden met regen en motregen. En daarbij staat een vrij krachtige zuidwestenwind. In het westen is de wind krachtig en aan de kust waait het hard. Met 9 aan 10 graden, zacht voor de tijd van het jaar. Uh, in de middag neemt dan uh, nog de neerslag af en zijn er droge perioden afgewisseld met enkele buien. Vooral in uh, de kustprovincies kan af en toe de zon doorbreken. Met uh, 10 tot 12 graden. is het behoorlijk zacht voor uh, december. Over de december gesproken. Inmiddels wordt alles in de Klaasversiering. versiering. Het wordt helemaal afgebroken. We gaan ominstellen, jongens. Ook, ook hier even de die achterwand, ja, he, die... ja, nee. ja, Want het, het stort bijna in. Nou goed. Um, tot zover het weekendwachten weerbericht. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Weekend, wauw, Dit is het weekendwachten weer, weer, weerbericht. Weer, weer ja, welke plaat wil jij horen? Waar heb je zin in? Vraag je favoriete platen aan. Het mag van alles zijn. Het mag ook gewoon een kerstliedje zijn. Eén één één kerstnietje per uur uh, alvast. Om alvast voorzichtig een beetje in die stemming te komen. Ja, we hebben er al eentje gehad. Dus straks tussen 8 uh, en 9 doen we er nog eentje en tussen 9 en 10.. Maar heb je, heb je zoiets van hè, kerstmuziek, eh, hou ik niet, hou er helemaal niet van, hou ik hou niet van kerst, ik van, hou helemaal niet, niet, niet van gezelligheid, dan mag dat ook natuurlijk. Waar heb je zin in? Vraag je favoriete platen aan 013-524-1344 of uh, via onze Facebookpagina facebook.com slash Oh, Vrijdagavond, even disco hè, we schamen ons nergens voor. The Tramps, Disco Inferno!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 Words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world You got to know You got to know I went down to your house last weekend You was like, come on man, you have to point out everything that's bad So there's a broken mirror on my bed I clean it up, so what? You don't have to be such a Asshole all the time Ha <laughs> ha Don't be like that, she said Lekker rog, plaat van jaren 10, 11 terug. The Virgins, Like a Virgin. Whew, that's for the very first. Nou goed. Um, het was, uh, hoe heet die plaat ook alweer? Rich Girls, ja, Rich, rich Girls, weer een andere plaat. Um, daarvoor The Tramps en uh, Disco Inferno. Ja, en um, nou, Sinterklaas is afgelopen en Kerst staat inderdaad voor de deur. Uh, maar voordat je het weet, is het ook weer oud en nieuw. En um, nou, daarover gesproken. Er is weer een nieuw onderzoekje gedaan. Want waar haal je nou de beste oliebollen hier uh, in de omgeving van Tilburg? Ik ben zelfs uh, even diep uh, het archief ingedoken. Ik heb zelfs oliebollen jingles uh, gevonden. Ik heb deze. Even kijken. Uh, het is tijd voor oliebollen. Zo, zo heet die. Het is tijd voor oliebollen. Ja, dat is heel erg. Dat is heel erg. Um, kijk, ik heb volgens mij hier heb ik er ook nog eentje. Uh, die is volgens mij net iets sneller. Het is oliebollentijd! Ja, nou precies. De geur van uh, versgebakken oliebollen. Het mogen het mag duidelijk zijn. Het is weer door uh, heel turbog en de omgeving te ruiken. Onlangs uh, nou, vroegen de, de, de gasten van uh, in de buurt .nl Naar de beste plekjes om oliebollen te scoren. En uh, nou, zodoende... Is er dus nu een, uh, ja, een balans opgemaakt. Uh, nou, waar haal je nou de lekkerste oliebol hier uh, in de omgeving? Nou, we hebben een top vijfje voor je verzameld. Op nummer 5, ja, je zou denken de meeste stemmen in deze verkiezing hè, die gaan naar oliebollen kramen. Nou, dat is ook zo. Maar grappig genoeg komen we op nummer 5 de Lidl tegen. Ja, ook al enkele keer. Ja. Voor zover uh, weten heeft uh, ja, ge ja, geen één Lidl in Tilburg een kraam voor de deur. Dus moeten de bollen die binnen te halen zijn wel heel goed zijn. Uh, dan op 4, daar staat de kraam van Albertijn XL. Op het parkeerterrein aan uh, de Jan Heinstraat. Daar staat er altijd uh, als een van de eerste kramen staat er wel eentje. Nou, dat is dus een uh, van de favorieten binnen de Tilburgse ringbanen. Ja, nou wordt het spannend. Op nummer 3 drie... hoopten we stiekem al op. Want er zijn uh, ja, nog best wat mensen die thuis olie in de pannen gooien en aan de slag gaan. Want zeg nou eerlijk, er gaat niks boven een oliebol die je zelf gebakken hebt. Dus op nummer 3, daar staat gewoon thuis. Kan dus wel. Uh, moet je wel, wel goed je best doen. Want ja, ligt eraan wie ze bakt ook. Uh. Dan op nummer 2, ook een hele bekende. Um, want ondanks dat we op uh, tigplekken in Tilburg een lekkere oliebol uh, kunnen scoren... ...was er een duidelijke top 2: Bierens gebakkramen. Die heeft kramen met heerlijke oliebollen op het Pieter Vredeplein, het Wagnerplein en de Bestert. En verzamelde alles bij elkaar, meer dan genoeg stemmen om op de tweede plek te komen. Maar dan, even spannend maken hoor. Nou, heel spannend dit. De nummer één, die heeft verschillende kramen. Het gaat, om hier, uh, uh, het gaat hier om gebakkraamvoets. Ooit van gehoord? Ah, nou, Jimmy dagelijks natuurlijk hè. Um, Richard Voet, hij staat met zijn gebakkramen op de Heijhoef, de Westermarkt en de Horenbach. Uh, hij kan in ieder geval rekenen op uh, trouw publiek, want een van zijn klanten rijdt zelfs helemaal vanuit Breda op en neer voor zijn oliebollen. Nou, dan weten we dat ook weer. Daar kunnen we dus de allerlekkerste oliebollen halen hier uh, in de buurt. Het is tijd voor oliebollen! Ja, dat mogen duidelijk zijn. Tijd voor oliebollen en ook uh, tijd voor een plaat uit de 90's. Kennen we deze nog? Oasis. What's the Morning Story Glory? She's Electric. His mother's tears fell in vain. In the afternoon judge tried to explain that he needed love like all the rest. Paul said there must be a mistake. How can my son not be straight? After all I've said and done for him. A greyhound bus cast out by the ones he loves A victim of these gay days it seems Georgie went to New York town Where he quickly settled down And soon became the toast of the great white wave Accepted by Manhattan's elite, in all the places that was she, no party was complete without George. Along the boulevards, he cruised, and all the old queens blew a fuse. Everybody loved Georgie Boy. I saw George alive, was in the summer of 75 He said he was in love, I said I'm pleased George attended the opening night Of another Broadway hype But split before the final curtain fell Deciding to take a shortcut home arm and arm they meant no wrong A gentle breeze blew down Fifth Avenue side street came a new jersey gang with just one aim to roll some innocent passerby there in ensued the a fearful fight screams rung out in the night george's head in a sidewalk cornerstone a leather kid a switchblade knife he did not intend to take his life he just pushed his luck a little too far that night A sight of blood dispersed again, A crowd gathered, the police came An ambulance screamed to a halt On 53rd and Third. George's life ended there But I ask who really cares George once said to me And I quote said never wait or hesitate get in get before it's too late you may never get another chance cause youth's a mask but it don't last live it long and live it fast Georgie was a friend of mine December is ook een beetje de tijd van dat je je favorieten aller tijden gaat draaien. Rod Stewart, een van de allermooiste liedjes ooit gemaakt, als je het mij vraagt. The Killing of Georgie. Het gaat over de moord op een homoseksuele man. Door een, een bende uit New Jersey. Het was uh, een van de allereerste liedjes over het onderwerp homofobie. Het werd in, uh, in het mijn nummer van Mojo. Uh, uh, legde Ro uh, Rod Stewart ook uit van. Dat het een waargebeurd verhaal was. Over een homoseksuele vriend. Die uh, ja, van de Faces. De band waar hij eerder in zat. En uh, hij was heel uh, ja, dicht, be ja, dicht betrokken bij uh, Rod Stewart. En uh, bij Mac. De andere bandlid. Maar hij werd neergeschoten. Of, uh, of ja, uh, neergestoken. Dat weet hij niet meer precies. Uh, maar hij heeft het wel in ieder geval helemaal zelf geschreven. Rod Stewart. Het prachtige The Killing of Georgie. Daarvoor uh, Oasis. En uh, ja, het maakt eigenlijk niet uit waar je draait. Uh, zeker uit de 90s-periode. Het is eigenlijk allemaal goed. Uh, of het nou een single is of een uh, album track. In dit geval was het She's Electric. It's party time! Yeah! Ah, heerlijk dit. Vrijdagavond en uh, Chubby Checker en Pony Time. Lani Gort. Dit is Lokaal Omroep 1962. De omroep voor Goor en Rio. Ja, zometeen de op één na laatste reportage van de bladenzaak. Zometeen meteen na het nieuws van 8 uur. Erik van Vliet. Ik ben Erik van Vliet en dit is het regionieuws. Modezaak Witteveen in Eindhoven met onder meer filialen in Tilburg en Oosterwijk en Uden is failliet. Net als twee jaar geleden hoopt het bedrijf met 150 medewerkers weer op een doorstart. De meeste bezoekers zeggen altijd ik vind het een leuke zaak. Het is alleen wel een oude winkel van vroeger uit de stad. Zo zegt onder andere een 78-jarige winkelier. Vroeger toen liep de zaak in mode veel meer voorop. Nu lopen ze achter. Zo is het meeste commentaar wat geleverd wordt op de modezaak Witteveen. Het bedrijf is nu in het honderdste jaar weer failliet verklaard. De Quiet Community in Hilvarenbeek, het platform om armoede onder de aandacht te brengen en mensen met een laag inkomen te helpen, is een groot succes. Dat blijkt uit een proef waarmee in april 2018 begonnen werd. Het college wil het project voortzetten en gaat daarvoor 45.000 euro uittrekken. In het netwerk van de Quiet Community werken vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers samen. De Quiet Community is al heel lang aanwezig in Tilburg en is daar ook al jaren succesvol. Tot zover het regio De Music Corner Classic. Op maandagavond van 10 tot 11. en met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomloopgoirle.nl. Goedenavond. Tonight. Dit is tot 9 uur. Het houdt, het niet, op. Het houdt op. niet op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. <tiedat> Het houdt niet op! <laughs> <tieks> <tieks> We zijn er ook uh, helaas veel gegaan uh, in 2019. Mark Hollis was er een van. Van uh, deze band, natuurlijk. Talk talk. Dit was uh, een van die fijne liedjes van uh, die band. Lives What You Make It. Nou, dat is nog eens een, uh, een advies voor het weekend. Goedenavond, welkom bij het tweede uur. Hoe niet op. Het is 6 december 2019, 7 over 8. Straks natuurlijk nog het uh, muzieknieuws van de afgelopen 24 uur. We hebben ook weer uh, alle weekendtips voor je op een rij gezet. En natuurlijk straks uh, tussen 9 en 10 is het All Request. Dus uh, ja, waar heb je zin in? Vraag je favoriete plaat aan. Mag van alles zijn, mag ook een kerstplaat zijn. Facebook.com slash Matenlog of gewoon ouderwet bellen 013 54 1344. Ja, nou, dan is het er nu tijd voor de op één na laatste reportage van de platenzaak. Ja, Eigenlijk komt er niet meer zo heel veel uit. Ik heb maar één ding opgeschreven. Ben ik ook gisteren mee naartoe gegaan naar de platenzaak. Um, natuurlijk, de hoe. De hoe heeft een nieuwe plaat uitgebracht, hun 14e, Hun eerste in maar liefst dertien jaar. Straks tussen 12 en 2 in de frieknachten, dan zal ik daar nog iets van draaien. Draai ik uh, zo meteen naar, ik denk een classic Doe, Doen we zo meteen gewoon een classic uh, van de boek? Lijkt mij een goed plan Ja en voor de rest gewoon even ja, een beetje lijstjes alvast uh, Doornemen we volgende, volgende week dan wat het meest verkocht werd En nou uh, alvast onze ja, eigen favorieten Eén de laatste reportage Van uh, de platenzaak In uh, de Sound Tilburg. Even kijken die allemaal weer doen. Ja, daar komt hij nog. Donderdag 5 december, pakjesavond 2019. Yeah, yeah, Je bent net nog pakjes gaan kopen, volgens mij. Ja, hè? ik moest nog even iets uh, raads kopen. Last minute. last minute. Zijn er hier ook nog mensen die last minute binnenkomen? Nou, het is, va va vaak zijn wij we wel een de last minute winkel, ja. Van, uh, oh, moet ik moet nog even, de plaatje, even gauw dat plaatje even halen. Ja, herhalen. mensen die dan met een lijstje binnenkomen. Ja, uh, ja, en die zeggen, doe maar één van deze. Ja, en, en dan pak ik natuurlijk wel het duurste, dat snap je. Ja, ja, precies, en dan is het balen voor, uh, voor diegene eigenlijk, als, en eigenlijk ook voor jullie, als die er dan niet ligt. Hè? Want nee, ik moet hem vanavond hebben, ja, en nee. nee, niet voor kerst, nee. Maar uh, je grijpt iets zo gauw missie hier hoor. Oké, okay. um, ja, afgelopen week, vorige week, uh, toen was Black Friday, hoe is ja. dat verlopen? Ja, dat was gigantisch druk, gigantisch. Nou doen wij er eigenlijk niet eens zoveel aan. nee hè? Maar wel uh, lekker verkocht. Ja, dat was niet normaal. We hebben er extra op ingekocht. Gewoon euh, hè, dat je bijvoorbeeld je editors voor 13 euro kan kopen op plaat. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goedkoop. Ja. Maar ik heb niet alleen voor Black Friday ingekocht hoor. Ik heb meteen ook voor kerst ingekocht. Dus ja, de ja, tafel staat beteim. vol daar met mooie ding Ja, ik heb het gezien inderdaad. Dorillatjes, en, uh, Chili Peppertjes, van alles wat ja, inderdaad. Uh... Niet uh, ja, Ja, eigenlijk nog maar één grote naam voor dit jaar. En dat is De Hoe. De Hoe. De Wie? De Hoe. De Hoe. De Hoe. Ik, volgens mij ze hebben hier zo eens uh, ja, enorm veel platen gemaakt in uh, de loop der jaren. Nee. Volgens mij is het nummer 14 of zo, uh, ja. denk ik. Ja. En hij heet Hoe? Wie? Hoe? Ze <laughs> ja. hebben we ook nog uh, ergens, uh, eind eigenlijk mij, Hoe are you? Hadden ze ook nog. Wil ja, ja. meer boord spelen. Ja, ja. Um, volgende week dan, ja. uh, hebben we het even over uh, onze. Uh, um, uh, of nee, over de meest verkochte platen van het afgelopen jaar hier, wat er ongelooflijk goed ging. Ja. Um, in ieder geval, Or, um, de meest succesvolle muziekmagazine van Nederland, die heeft al een, een hele... het beste, overigens. Nee, dat, want dat is van jou? Ik vind dus voor life beter. Ja, dit valt weer onder Or, volgens mij, hè? even. Ja, echt wel. Goed, voordat we hier een discussie gaat ontstaan. Maar oor, Ik ben het niet vaak eens met eindejaarslijstjes, maar ik vind deze toch wel heel redelijk in de buurt komen. Laat er rijp op Zij hebben op één laat er Laten we op vijf beginnen, laten we op vijf beginnen. Dit knippen we eruit. Nummer vijf. Nummer vijf. Kiwanuka. Van Michael Kiwanuka. Nummer vier. Fontaine Sissi. Ja, dat is een goede plaats. Zeker, goede debuutplaats. Um, daar hebben we nog op drie Billie Eilish, ja, natuurlijk. die hoort er natuurlijk die ho die in. Hoort, die, die hoort op één, in plaats, op, van, uh, uh, in plaats van de nummer één die we nog niet zijn nu Ja precies. Twee Nick Cave. Hm. Welke? De laatste, Ghost Teen. Ghost Teen staat, staat hier op nummer twee. Uh, Muzikale slaappil, dames en heren. Um, en op één inderdaad. Lana Dore. ja Met uh, Norman ik, ik, fucking Ik Raphael. vind eigenlijk, uh, qua klapper vind ik Billie Eilish mag voor mij op één. Ja, ik had die in ieder geval sowieso in de top drie staan. Ik ja, denk ja. Uh, Michael Kiwanuka, die zou ik ook wel in de top drie zetten, samen met Neil Francis. Dat is mijn persoonlijke favoriet. Ja. En deze die je nu op de achtergrond hoort, die Dread Message, die staat bij mij zeker in de top Deze is ook lekker, ja. ja. Um, en ja, laten we dan ook meteen even die van de afgelopen tien jaar erachteraan doen. De afgelopen tien jaar? De afgelopen tien jaar, volgens de oren dan, hè? Oké. Okay. Um, op vijf een plaats die wij allebei totaal niet begrepen. Double negative van Low. Nee vonden wij meer geluid ja, dan het enige Het enige meer goed vindt is dus Jan, dus ja, je hoeft er maar één he, te hebben die je hier goed vindt bij, bij plaatszaken. Ja. Op vier, uh, uiteraard Blackstar van Bowie. Ja, mooi. Ja. Op uh, drie, Let England Shake van PJ Harvey. Ergens begin dit decennium kwam dat uit. Het, ja. 2011. Ja, mijn God. Uh, op ja. twee hebben ze gezet Cadwick Lamar met To Pimp A Butterfly. Hmm, ja, netjes. En ja. op één, weer een Push, Push the Skyway ja, van de Cave. fantastisch. Die is heel mooi inderdaad. Ja. Um, ja, dan volgende week. Of, ja, wat is eigenlijk jouw favoriet nog Heb jij verder nog favorieten persoonlijk? Van dit jaar? Ja. Ja, daar vroeg uh, uh, uh, radio Tilburg mij ook, Umeruk Tilburg mij ook al. Of de afgelopen tien jaar maar ook. Of ik dan een uur wil vullen met, uh, met mijn favoriete dingen van het jaar. Je moet ook nog een keer... Met mij ja, maar, ja, maar, ja, jezus, ja, als je ooit nog een keer tijd hebt... Ja, maar, ja, maar ik, wil, ik wil dat best. Maar ik nee, maar ik vind als maakten. we het over de afgelopen tien jaar hebben, dan moeten we ook nog heel even Drugs uh, noemen. Ja, ja, zeker, weten. Zeker, hè? Ja. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Uh, de de, de, de klappen voor mij van dit jaar. Jezus. Dat is lastig, hè? Oh, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht, joh. Ik vind het heel moeilijk. Dan uh, moeten we dat volgende week doen. Ik denk natuurlijk. dat we dat gewoon volgende week doen, hè? Ja, dan doen we dat volgende week, net zoals de meest verkochte plaat. Ja. Nou, bij elkaar we... opgeteld weet ik dat al. Die hebben we nog ook. Ja, maar die houden we nog even uit. Dan oh, houden we dat nee. nog te goed. Oh, uh, klipping hè. En sowieso volgende week de allerlaatste. De allerlaatste. Ja, dus dan neem ik even een six-pack bier mee. Ja, dan pinken we gewoon even het traantje weg. Ja, en dan moeten we even een mooie foto, hè. Als hij, maakt, of zo. hij maakt het uit hoor, dames en heren. Hij wil niet meer. Ik maak het uit inderdaad. Ik ben de heartbreaker. heartbreaker. heartbreaker. Tot volgende, heartbreaker volgende week. Doei doei. Doe. Dit a full one 80 crazy thinking about the way I want is the heartbreak change me maybe but look at where I am did uh oh. Vier platen gemaakt. Tommy, who's next? Ik vind zelf uh, de Who's out vind Out ook heel erg goed. Met allemaal radiofragmenten uh, tussendoor. Uh, logisch dan, dat ik er dan uh, fan van ben. Hun nieuwste creatie die is uh, vandaag uitgekomen. En die heet Who. Dit was uh, natuurlijk de classic Baba O'Reilly. Maar zoveel mooi, meer mooi spul gemaakt. Daarvoor Dua Lipa en uh, haar nieuwste hit. Don't Start Now. Ja, mooi nieuws, mooi muzieknieuws, want ja, Massive Attack en The National... zij treden op tijdens de komende editie van het Best Kept Secret Festival... dat van 12 tot en met 14 juni 2020 gaat plaatsvinden maakte de festivalorganisatie afgelopen woensdag bekend. Uh, Massive Attack die zal uh, zondag de afsluitende act zijn. En The National die vieren uh, komend jaar hun 10-jarig uh, jubileum van hun meest succesvolle album High Violet. Uh, zij staan op vrijdag 12 juni op het podium. Zij uh, speelden al een aantal keer eerder op uh, Best Gap Secret. Afgelopen drie edities raakten allemaal uitverkocht. en uh, Het festival biedt plaats aan 25.000 bezoekers. Kaartverkoop start op dinsdag 10 december om 8 uur en als we nou toch een beetje in de festival zitten uh, Kendrick Lamar, hij is toegevoegd aan de line-up van uh, zaterdag van rock Werchter. hele week is het uh, belgische festival al uh, namen aan het releasen zo werden eerder de komst van pearl jam 21 pilots system of a down en tom york aangekondigd zijn niet de minste inderdaad altijd goede line-up uh, rock Werchter. Uh, ...vindt in uh, 2020 voor de 46e keer plaats... Uh, ...van 2 tot en met 5 juli. En die kaartverkoop uh, gaat van start. Uh, even kijken. Uh, die is vandaag van start gegaan via de officiële website van dat festival. Kennen we maar ook al naar uh, Woeha, hè? Ja. En ja, als, daar, hè, als we het toch over kwaliteitsmuziek hebben... lachband. Uh, Chantal Jansen, die heeft uh, samen met 30 andere BN'ers... Ik ben een kerstbal uh, uitgebracht. De opbrengst van het uh, door Wim T. Schippers geschreven... en oorspronkelijk door de Sesamstraatkarakters Bert en Ernie gezonde nummer... gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor uh, Kindernocologie. ja... Um, de gelegenheidsformatie Chantal en de Kerstballen steekt het nummer in een modern jasje want onder andere ja, het is een hele waslijst aan uh, BN'ers Ellen Clark, Angela Groothuizen Claudia de Breijden, Danny de Munk, Dries Roelvink Edcilia Rombli, Gerard Joling Gordon, Marco Besato, Roxan Hazes Rutja Kot, Samantha Steenwijk Thomas Agda, Wilke Alberti, Xander de Busonier. en Joep van het Hekse dus zin hem allemaal mee om uh, aandacht te genereren voor het uh, Prinses Maxima Centrum um, Jansen Benad dat een feestelijke decembermaand niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld voor de gezinnen en families die geconfronteerd worden met ziektes of uh, verlies. En uh, nou, dit bijzondere kerstnummer dragen ze dus op aan het uh, Prinses Maxima Centrum waar zij ambassadeur van is. Nou eerst gewoon even nog, hè, omdat het kan, een klein stukje van het origineel van uh, Bert en Ernie. Ik sta bij de kerstboom vol krantjes en slingers. En ik keek naar zo'n zo glimmende bal. Ik ken hem helemaal uit mijn hoofd. Hè? Dat is echt ik kijk heel voorzichtig. Blijf acht met mijn me vingers. Ik vind de bad dat die kapot knappen zal. En moet je nu toch, toch eens even, even kijken? Leken. Die, die bol begint om mee te, te leken. leken. Nou, klein stukje nog, een stukje fijn. Ik ben een kerstbal. Ik kan in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk, de Met z'n allen. We houden ons ont rustig, ont rustig, want we willen niet vallen. vallen. De kaarsjes. Die geven een schitterend licht. Dat schijnt hier leuk In, in mijn balletjes. ballengezicht. Het is misschien een beetje mal. Nou, daar komt Berte natuurlijk weer bij. Ik ben een kerstbal. Je houdt eigenlijk helemaal niet voor zin, hè? Ben jij een kerstbal, Ernie? <hij> is het die? Laat mij er maar eens even kijken. Hé, hey, Ernie, moet je het zien. Jij bent die kerstbal niet. Ik ben die, die kerstbal. kerstbal. Kijk zelf maar. Ja. <laughs> Leukie, Zie je? als je met je gezicht vlak voor zo'n bal gaat staan, dan komt je gezicht erop. Nou, ja. goed. Nou mag ik even voor Bert. Bert, ga ja, weg. Ja, Want ik heb nou, het uitgevonden. Ja, ja, okay, ja, ja, wel, ja, ja, ja. Ernie ja, heeft het weer allemaal uitgevonden. Nou, Chantal, die heeft er dus uh, dit van gemaakt. Chantal Jansen, samen met de kerstballen. Net gevolg gelezen wie er allemaal in zitten in die kerstballen. Die beleidingsgroep. Soms zit het je mee, soms zit het tegen. En is het leven wat zwaar ja, Ik weet wel welke versie ik leuk vind Donkere wolk zou ik weg willen vegen Zit vaak in het kleine gebaar Ik ben de glans in jouw moeilijke tijden Ik spiegel het licht terug naar jou Ik ben een kerstbal Ik hang in je kerstbal tussen andere vallen. Ja, ja. ja. Ze gaat het Eurovision Festival ook doen, hè? al. Laatst nog, Laatste nog op. Ja, een pyjama party gehad in de Ziggo Dome. met 100.000 verschillende programma's, en echt heel vier. Hey, in, maar dus ook nu deze kerst, zin Nou, hartstikke leuk. En uh, met de hashtag klein gebaar wil uh, Chantal, uh, Chantal Jansen mensen inspireren om iets voor een ander te doen. Uh, de truien die de deelnemende artiesten in de videoclip dragen die worden ook verkocht. Een deel van deze opbrengst gaat naar het uh, Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Uh, kinderon Zo, wat een lastig woord. Ik probeer maar eens keer snel achter elkaar te zeggen. Uh, ik ben een kerstbal. Ik ga hem niet helemaal draaien. Nee. Uh, blijf ademen. Blijf rustig ademen. Ik ga hem niet helemaal draaien. Maar zometeen uh, nog sowieso wel een ander kerstliedje. Jij hebt invloed daarop. Welke? Welke wil je horen? Vraag je je favoriete kerstplaten aan. Of gewoon een totaal ander liedje. mag ook. facebookcom Log. Dit is Fave No More. We care a lot. Een nieuwe week, een nieuw weekend eigenlijk, dus ook een uh, nieuwe plaat van de week, Wekeinde, een nieuwe plaat van de week, einde, nieuwe plaat van de weekend, ik weet het allemaal niet meer. Um, mijn favoriete liedje van het moment, alhoewel ik heb er wel een aantal. Maar dit, uh, is, uh, nou, deze, deze bombardeer ik tot uh, plaat van de week. Marcus King Band, daar ben ik ongelooflijk fan van. Um, altijd een beetje rock, blues, een uh, beetje ja, een band uit de Verenigde Staten. Maar die zanger van de Marcus King Band, Marcus King, die komt nou met zijn eigen debuutplaat. Uh, zijn eigen solo uh, debuutplaat. 17 januari 2020 gaat dat uitkomen, Eldorado gaat dat heten. Dit is uh, een van de sinnels daarvan. En die is prachtig. En zeker voor uh, This Time of the Year. Marcus Kane, Wildflowers Wine, de plaats van de week. Wildflowers. Wine. De old scratchy record plays in the background of our lives. We are still here dancing.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 I'm wow. zeg dit. Wildflowers and wine. Marcus King, volgend jaar. Nou, duurt niet, duurt niet zo heel lang meer. Anderhalve maand, dan komt hij met zijn, zijn debuut solo plaat Eldorado. Dit is uh, daar een van die singles van Wildflowers and Wine. Daarvoor uh, Fave No More en een heel lekker liedje van ze. We care a lot. Dat was volgens mij nog voor uh, epic en uh, easy en zo. Nou, fijn liedje is dat. Um, ondertussen, okay, ja moet ik dat bijhouden, dat weet ik niet. Volgens mij is het pas na de uitzending, is die wedstrijd pas afgelopen. Ne net na tien uur. Uh, maar Ajax Willem 2 is inmiddels begonnen. 20, 21 minuten zijn ze nou bezig. Het staat 0-0. Zometeen de beste uitgaanstips voor uh, dit weekend. Nu eerst even disco, hè. Spargo, you and me. Nice of Sedonia. En uh, ja, we daarvoor, daarvoor, uh, wat draaiden we daarvoor ook alweer, jongens? Spargo, ja, uit Nederland. Veel, stiekem le wel leuke liedjes gemaakt, hè. One Night Affair, Just For You. Dit was, uh, denk ik, toch wel uh, de meest bekende. Het was uh, You and Me. Even kijken, Ajax een 2, de nummer 1 tegen de nummer 4 uh, in de eredivisie. Het staat 0-0 uh, na een half uur speeltijd. Um, we houden hier even op de hoogte, hè? dan uh, hoef je helemaal niks te missen. Dan kun je gewoon lekker blijven luisteren. Um, ja, het weekend staat voor de deur, dat mag duidelijk zijn. Heb jij al iets op de planning staan? Nee! Nee! Uh, er zijn namelijk weer een hoop leuke evenementen in de stad. Dus wij zetten de zeven leukste dingen om dit weekend in uh, Tilburg en omgeving te doen op een rijtje. Ik heb zelf uh, trouwens op uh, komende dinsdag... Een bierpongtoernooi. Ook op dinsdag, weet je wel. Met, uh, niet in het weekend, nee, op dinsdag. Zou je ook nog kunnen doen. Maar anders hebben we hier uh, nog gewoon een uh, handvol tips. Want ga jij altijd los op de hits uit de jaren 80, Van Queen tot David Bowie. Vrijdag vandaag. Dus vanavond dus. Hè? Dan uh, dans je op de leukste muziek in clubsmederij. Hou jij het vol om de hele nacht te blijven dansen? Ethisch verantwoord. Nou, bij clubsmederij dus. Um, dan ben jij een echte whisky drinker. Ja, er bestaan een heel hoop uh, verschillende soorten whiskies. Hè? Soms is het dan ook best lastig om de juiste te vinden. Nou, tijdens World of Warcraft. Whisky kom je achter een heleboel nieuwe smaken, dus heb je nog een favoriet? Die kun je zondag vinden in World of Whisky 2019. Ja, en dan we krijgen dit jaar eindelijk weer een schaatsbaan in Hartje Centrum, van disco schaatsen tot een kindermiddag. Dat kan allemaal. Naast de schaatsbaan is er ook een wintercafé op de heuvel te vinden. Dus ja, morgen zaterdag dan is de opening op de heuvel, dus schaatsbaan in Tilburg. Even kijken, dan hebben we nog de... de woons, het ja, kom jij naar het woonzorgcentrum, het Zonnehof, voor mooie kerstversiering. Op de markt staan namelijk verschillende krabjes met leuke spulletjes. Is je huis nog niet klaar voor de kerst? Misschien na een bezoekje aan deze kerstmarkt wel. Kerstmarkt Zonnehof. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? Um, Tired of being young. Dat is een, uh, ja... Wat is dat eigenlijk, een voorstelling? Uh, ja... Van de, de Nieuwe Vorst, Theater De Nieuwe Vorst. Want wat is volwassen zijn nu eigenlijk? En is volwassen worden nodig? Maarten Westra Hoeksema vraagt zich dit al af tijdens de voorstelling in Theater De Nieuwe Vorst. Zijn optreden is een mengvorm tussen theater en comedy. Dus de vraag is of jij aanwezig bent dit weekend dus. Um, en je kunt uh, vanavond ook nog eens uh, je weekend extra goed beginnen bij Café Bollen. Want jij kan vanavond dansen op de tofste hits. Uh, smaken verschillen, dus je hoort alle soorten muziek door elkaar... De band First Class Flamingo's die zorgt ervoor dat je de tijd van je leven hebt. Bolle Live, zo heet dat. Nog eentje doen dan? Nog eentje? Ja, is goed. Kouscous. Uh, Wie lust het niet? Op, uh, vanavond kun je genieten van uh, de lekkerste co uh, couscousgerechten bij Mr. Morris. Dat doe je niet met een uh, drie, maar vier gangen menu. Dus loopt het water al in je mond, zou je daar zo mee naartoe kunnen gaan. Pop-up couscous bag bij Mr. Morris. Nou, als je nou niet meer weet wat je moet doen, dan weet ik het ook niet meer. Log Radio, Log Radio, 105.6 FM, de omroep voor Gorle en Riel. Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl Logradio. Bij Logradio hoor je het laatste nieuws uit de regio. Right Volg het laatste nieuws op Logradio en lokaleomroepgoorle.nl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 All the jinx or our Monopoly money We only want the real McCoy Father Christmas, give us the money We'll beat you up if you make us annoyed Je hebt het wel zelfspot als je je band zo noemt. Garbage. Stoer wijf is het uh, volgens mij ook, deze, deze zanneres. I think I'm paranoid. Ik kan natuurlijk uh, Paranoid van Black Sabbath hier, uh, hierna draaien. Of uh, Paranoid Android van, uh, uh, van Radiohead. Maar laat ik dat allemaal niet doen. Nee, laat ik gewoon iets, uh, iets nieuws aan je laten horen. Uh, ik heb het volgens mij vorige week ook al gedraaid. Het gaat hier om een uh, nieuwe Nederlandse band. Zij heten The Muff. Hun uh, debuutplaat is uit. Die heet... People Sheeple. Ik heb het ook niet bedacht. Uh, maar dit is daarvan uh, de allereerste sinnel. En voor een debuut zo, zo, zo, is deze ontzettend goed. De Muff uit Nederland dus, Junkie Boy.